Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Gedoe in de nieuwe politieke partij van Pieter Omtzigt. De voorzitter Henk Pieper is nu alweer gestopt...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 omdat Pieper de partij NRC niet wil belasten met deze discussie. Hé hey, Wout, dankjewel. In Zwolle is een auto gecrashed op het speelplein van een kinderopvang. Een kind is daarbij gewond geraakt. Net als de bestuurder, vertelt deze verslaggever van RTV Oost. Het is een behoorlijke ravage wat er precies gebeurd is met de bestuurder. Waarom hij van die rotonde zo met een noodvaart tegen die kinderopvang is aangeknald. Ja, dat, dat weten we niet. Dat is, dat is de grote vraag. Het kind en de bestuurder zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is ook opgepakt en wordt later verhoord over hoe het zo kon misgaan. En na 128 jaar wordt een van de oudste mummies van Amerika begraven in Pennsylvania. Stoneman Willy. Willie stierf in, in 1895 pardon, in de gevangenis... en werd onbedoeld gemummificeerd door een begrafenisondernemer... die aan het experimenteren was met balsemen. Al die tijd lag hij tentoongesteld in een kist in een uitvaartcentrum... maar nu krijgt hij dus een fatsoenlijke begrafenis vind de inwoners super bijzonder. I never dreamed I would, you know, when I was a kid growing up, he was a sideshow freak and people craved to go see I saw Stone Man Willie. We love it. It's it's it's the roots. It's here. It's where we're from and it's it's a generational thing. Not so much my generation, um, but my parents and grandparents they have memories of coming into town and visiting Stone Man Willie. Een so. dorpslegende was Stone Man Willie dus. Hij wordt nu begraven omdat ze in zijn in zijn gaan zien dat hij net als elk ander mens een normaal graf verdient. Het weer. In het zuiden veel zon en 25 tot 26 graden. Op andere plekken meer wolken en daardoor ook iets koeler. De komende nacht trekt het dicht. Vooral morgen vallen er wat buien. En het wordt morgen een graad of 18. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Rainbow Radio Zandvoort ZFM Transfer Optimaal. Z FM. was Carly Minogue van haar nieuwe album Tension, dat afgelopen vrijdag 23 september uitgekomen is. En uh, sommigen noemen dat al het uh, popalbum van het jaar 2023. Fantastisch album. Heerlijk, heerlijk, ja, heerlijk, lekkere lekker nummer. En ja. uh, dit was uh, Somebody to Love. Ja, heel mooi. En om dat een beetje te vieren, uh, nou ja, goed, en, en omdat dat een verzoeknummer is van een van onze gasten die we straks gaan interviewen, straks nog een keer Carly. Lekker. Ja. Ja. Welkom bij Rainbow Radio Zandvoort. Uh, de eerste, uh, eerste maanden van de maand oktober. Oktober we weer, ja, ja precies. Ja. Aan de en, temperatuur zou je het niet zeggen, maar. Uh, hè? Wat zei Oh nee, nee, aan de temperatuur nee, weer Het stond aan de apparatuur. Nee, ja. aan de temperatuur. Nou ja, de apparatuur. Ja. Als het aan de apparatuur ligt, is het nog de vorige eeuw. Maar ja. ja, ja. Hier dan, goed, hè? Nee. We, we weten ons ermee te redden, hè. Dat, uh, dat sowieso. Um, ja, we hebben weer uh, lekker een aantal. Uh, aantal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 Het was heel mooi om te zien, het was, het Ja, absoluut, het was indrukwekkend ja. inderdaad. En dat uh, deed nog een beetje zeg maar, terugdenken aan de, aan de tijd van solidariteit. of de, de ja. uh, Lenza en dergelijke, ja. dat ook die, die betogingen waren. Um, betogers die door de Poolse Nieuwscenter TVN24 werden geïnterviewd... zeiden dat ze meedoen in het belang van hun kinderen, kleinkinderen, vrouwen en LHBTI-mensen. Nou, voor precies twee weken zijn de parlementsverkiezingen in Polen...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 Ça change rien à mon problème Et les seules personnes que je peux supporter Sont ces types à qui on ne le plus la monnaie Je m'assois avec ça les gênes Leur silence repose ma peine C'est pas forcément que je fuis les fantômes Plutôt que les gens parlent fort dans mon dos d'Az mes malheur I know in the exit If I God And if I believe God Does it If I go and go, God if I go And go, God it say C'est l'âge qui me fait avancer Les gens À la volée Surtout Ce qui n'ont pas su Susciter Tous les soirs Le même affaire Sourire inversé It doesn't matter Does it If I know in the go van Christina en de Queens. Doesn't matter. Nou, matter. Dat, nou, matter. Vind dat vind ik helemaal niet. Ik, ja, vind wel. ik vind wel een nummer dat matter that, that ja, Om het ja, zo maar te precies. zeggen. Heerlijk <laughs> lay <playback>. Ja, lekker. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, um, volgens mij is uh, uh, nu het volgende interview met Ingrid Prins. Ja, hallo. Goedemiddag. Hey Ingrid. Hoe is het met je? Ja, goed. beetje weggekomen je... van de borrel van uh, donderdag. Ja, gelukkig wel. Ik heb het niet heel uitgemaakt, gemaakt. Want oh. ik wilde voor vandaag natuurlijk ook een beetje frisse fruit. Heel goed, heel goed. We hebben het dan over de regenboogborrel. Hè? Ja, de regenboogborrel ja, is Zandvoort, Voordat de luisteraars denken, ja, hoezo borrel? Nee, nee ja, de, de regenboogborrel, de regenboogborrel is Zandvoort, maart, Ja, die hè, laat elke, elke de maand. De ja, maand. Ja. Deze keer weer leuk met muziek door Jelmer, uh, uh, DJ Jelmer. Uh, nee, uh, Jellybean. Oh, Jellybean, ja, sorry, ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, Ingrid.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 But that's not important, no freedom till we're equal, damn right I support it. Over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. And kids are walking around the hallway, plagued by a pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all. But it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Let's strip away the fear Underneath it's all the same love. About time that we raised up. And I can't And since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 Fais au moins mille fois que j'ai compté mes doigts, outé, papa houté, Outé, papa houté, Outé, papa houté, outé, papa houté, Outé, papa houté, Outé, papa houté, Outé, papa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 comptez mes doigts goûter va pas goûter goûter va pas goûter goûter va pas goûter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 The Night van Dualeppa uit de Barbie film. We hadden het er net even over. Yeah. Ja, uh, we hebben hem nog niet gezien. Nee, nee. Nee, ik hoef hem ook niet te zien. We lopen een beetje achter. En, nou, ik zeg maar, nou, laat de jeugd nog gaan. Oh, okay. En wil je erover praten? Nee, ik yes. wil er niet over praten. Oh, okay. Heb je hem gezien, Jelme? Ja, ik heb hem wel gezien. En ik moet zeggen, je hebt hem niet heel veel gemist. Oh, oké. Okay. Dus, nou, goed. Ja. Uh, nou, dat, dan dan, moet, dan moet ik de hem hype toch gaan zien. Ja, om, om, om dan weer eens te kijken of we misschien wel een of jij Of wel gelijk heeft. Ja, nou, precies. Ga jij precies. maar lekker kijken. Ja, dan, In ieder geval het nummer van Duolika ja. is heerlijk om uh, te horen en erop uh, te dansen. Ja. Um, aan de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 Zo, dat is een mond vol. Ik zal hem beginnen. Ik ben uh, Susanna. Ik ben getrouwd met een non binaire partner. Moeder van een fantastische dochter die ook nog ambassadeur is voor uh, Pride at the Beach. Mm. Uh, zelf ben ik raadslid in de gemeente Almere. En ben ik eigenlijk, uh, ja, hoe noem je dat, actievoerster voor uh, gelijke rechten voor iedereen. En uh, ja, 2 is uh, IQA, het hele letterstukje. Spreekt mij natuurlijk het meest aan, ook vooral. Want ik zie dat er nog zoveel ongelijkheid is. En we moeten gaan vechten voor gelijke rechten voor iedereen. Dus dat ben ik. ja. Yeah.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 Uh, dankjewel voor dit interview, Suzanne. Uh, we gaan luisteren naar je verzoeknummer en uh, wil je dat zelf even aankondigen? Ja natuurlijk. Uh, Keile menal met Padam Padam. Dankjewel. dankjewel. Dankjewel. Fijne dag. How this ends I'll be in your head All weekend Shivers and butterflies I get the shivers When I look into your eyes And I can tell that you're En van haar gloednieuwe album Tension, dat nummer wat natuurlijk al heel langer in heet is... Padam, padam, you hear it yeah. everywhere, om het yeah. zo maar te zeggen. Ja, ja, het is echt, ja. uh, maar het, het heeft zo'n lekkere, ja, padam, ja, padam. Precies. Het zit het ook gewoon, gewoon lekker op yeah. je, op je yeah. heartbeat, yeah. Uh, weet je Ja, yeah, yeah, precies, ja. Uh, yeah. uh, yeah. yeah. uh, we zijn aan het einde gekomen van het eerste interview. Of uh, het, eerste is, uh, <laughs> het eerste... uur. Het eerste uur. Dat was een heel lang interview. <laughs> Waarin twee je, hele leuke interviews. Ja. Was je en, met um, jezelf in dialoog, Ronald? Uh, ik was even met oh, mezelf in okay. gesprek. Ja, ja, ja, dat klopt, ja. ja. In het uh, volgende uur hebben we ook weer twee interviews. Uh, we gaan praten met uh, Roy Dongen. En ja. we gaan praten met, nu moet ik even. Diana lees, van der Borren. Ik ja. zal je even helpen. Precies. Ja, precies. ja dus uh, ook leuk. Ja, en daarin Jelma Journaal. En natuurlijk lekkere muziek. Dus zometeen we je. En nog wat actueel ligt hij uit Precies. Ja. Tot zometeen, na het nieuws. Maar yeah. even... Fleetwood Mac. Oh Ja, jullie kunnen nog 30 seconden praten. Ah ja, Jelme, Everywhere. moet je dan ook gewoon... Desuwee stond zo te zwaaien in de lucht. <laughs> Het nummer Everywhere uit de vorige eeuw volgens Zelmer. En dat klopt ook. Yeah. Ja. ja, maar ja. wat vinden jullie van de muziek tot nu toe? <laughs> <laughs> nou, uh, lekkere muziek. Lekkere muziek, uh, jammer. Wil je een compliment? Jammer heeft de, de muziek, uh, muziek uh, min zo. of meer samengesteld. Ik hoef, ik, hoef geen, uh, ik hoef geen compliment, ik moet alleen nog tien seconden vullen. Oh, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> nou, om, om de luisteraar even te zeggen, we, moeten, we, we hebben wat modernere muziek, zeg maar, dan wat Jammer altijd nieuwt, die muziek uit de vorige eeuw. Ja, dus precies. Uh, ja, ja, in nee, november dus gaan we wel weer een beetje tegengewicht geven. Ja, maar nu gaan we, we lekker luisteren naar zo'n nummer uit de vorige eeuw, Fleetwood Mac, met Everywhere. Tot straks naar het nieuws.